Een lichtingendienst heeft tegen CNN gezegd dat het Russische toestel dat zaterdag neerstortte in de Sinaïwoestijn waarschijnlijk een bom aan boord had. De Amerikanen hebben nog geen definitieve conclusie getrokken, maar zoeken de daders in kringen van islamitische staat of andere terreurorganisaties. Ook de Britse regering liet vandaag weten dat er rekening wordt gehouden met een bomaanslag. De Britten doen een veiligheidsonderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Dat is morgen afgerond. De anti-islambeweging Pegida en de beweging Utrecht Bekend Kleur... mogen komend weekend niet demonstreren in het centrum van Utrecht. Dat heeft de burgemeester van Zanen besloten. De betoging mag wel doorgaan in het Hogelandse Park. Utrecht Bekend Kleur wil zaterdag demonstreren Pegida op zondag. Op 11 oktober leidde een betoging van Pegida in het centrum van Utrecht tot veel onrust. De demonstratie was gericht tegen de komst van vluchtelingen. Leraren in het basisonderwijs krijgen deze maand een loonsverhoging van 1,25 De verhoging is met terugwerkende kracht vanaf 1 september. Ook ontvangen ze een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een volledige baan. De vakbonden en de schoolbesturen hebben hierover afspraken gemaakt. De salarissen gaan omhoog zonder dat er een nieuwe cao ligt. De VN waarschuwt voor het oplaaien van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Het leger en de rebellen vullen hun wapens- en munitievoorraad aan... en schenden daarmee het vredesakkoord uit augustus. Ook wil president Ker in strijd met het akkoord nieuwe provincies stichten. En dat plan kan volgens de VN leiden tot een nieuwe golf van geweld. Het weer vanavond en vannacht trekt de lichte regen weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Minima liggen tussen 10 en 12 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt en valt er soms wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met het is tien uur, Raadsvergadering nog steeds aan de gang. Ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is. Waarschijnlijk pauze. Ik hoop het. Het is zo gezellig opeens, ik voel me weer goed. Ik was ziek, I nu niet meer. Zet 106.9. Zie 106.9, 0 Kanaal 40 I need your love. things wrong Natuurlijk, en dat gaat Quinten me nu vertellen: I Need Your Love door Calvin Harris en Ellie Golding. Ah, oh, wat een topnummer! En over Easy Love gesproken. Of over, wat was het nou? I Need Your Love. Ja, I en, need over, your love. en over I Need Your Love gesproken. En wel nog van Sigala Easy Love natuurlijk live bij ZFM. Die komt er straks af aan. Ja, het was maar live, hè, jongens? Ik zag jullie al <laughs> even kijken. Van, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Nee, het is niet live. Het oh. is wel een hele mooie track. Even over uh, de raadsvergadering en zo en zo. Ja. Uh, er is morgen om half één uh, informatie over de vluchtelingen. Een vluchtelingenrapport noemen wij dat. Is dat zo? Ja, uh, dat had ik gelezen. <laughs> ja, het, het, ja. ja, het is even... Want ze blijven hier maar tot zondag, hè? Blijkt. Is dat zo? Ja, maar ze mogen maar 72 uur blijven toch, in totaal. Ja, twee keer 72 uur. Ja. Nou, dat is dus zo'n zes dagen. Ze zijn op dinsdag binnengekomen. Dat is ja, zondag. zondag. Snap je? Oké. Okay. Ja, ja <laughs> ik heb er niet heel veel over te vertellen... Ik uh, heb een probleempje Mijn telefoon is niet te snel vandaag, dus ik kan niks nee. voor jullie opzoeken. Um, heb jij nog een nieuwtje over de raadsvergaderingen? Uh, op het moment weet ik niks. Oké. Okay. Dus dan moet je niet bij mij zitten. Oké, okay. nou dan, zijn. Uh, Kasper, stel jij je een keer voor, want jij bent natuurlijk nog niet zo jong en nog niet zo oud bezetten, Femme. Je bent er pas net twee, drie wekjes. Ja, klopt. Ik, Wa uh, wat doe je hier? Wat moet je hier en waarom zit je hier? En watom? Dat zijn altijd standaardvragen. Ja, dat is gewoon uh, vrijwilligerswerk. Ja, en, nee, uh, dat, dat ja, is ja, dat, wel sowieso. Dat maar waarom ben je hier? Wat doe je hier? En. Vind je een, heb je het naar je zin hier? De techniek van Goeiemorgen Zandvoort onder andere... help, uh, help ik mee. en Ik heb het wel naar mijn zin. Uh. Dan zit hij bij de raadsvergadering, hè? En dan de, de, nu bij de raadsvergadering. Ik weet niet wat om, ja. maar... Ik bij... ook niet, maar dat maakt allemaal niks uit. Ik ga even... Ja. We hebben nog steeds niks binnen van de raadsvergadering. Helaas, pindakaas. Jammy, jammy, met een beetje paas. Oké, okay, nee, even kijken. Er is vanaf vandaag. is er elke werkdag om half één. live een update over de crisisopvang. bij de lokale radio. En wie is de lokale radio? Wij. Dat zijn wij, dus of eventueel ZFM. Dus uh, heb je, wil je er wat over weten? Ben je. Nieuwsgierig. Wil je meer informatie? Zet om half 1 even die radio aan op 106.9. Of ga gewoon even naar je ziekelkanaal. Kanaal 40. En dan uh, waar we hadden het net over. I need your love, Pint. En uh, ik ja. zeg, nee, weet je wat? Het is allemaal zo makkelijk. Dus ik noem het lekker easy love vandaag. Laten Hier we heb je Sigala gaan. met easy love. Let's live. Go. Op ZFM natuurlijk. Niet oh, te vergeten. Dit nummer. Oh, dit ken je oh, toch wel. Ja, het ja. wel? ja, het is zo lekker. Lekker nummertje. Ik ken hem ook. Mooi. Dit was Sigala met Easy Love, live set of hem. Ik heb echt zo'n rockstem nu, maar dat maakt allemaal niks uit. Klinkt heel gezellig. Ik vind het ook, ik vind het gewoon hartstikke gezellig vanavond. Dit was Sigala Ch met Easy Love en nu hoor je mijn Silverling first aid kit. Dat is zo mooi nummer! Love nee jongens, uh, ik weet niet of jullie het nou naar je zin hebben, ik wil. I don't to wait anymore, I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's me. But I'm scared of living too fast Dat was mijn Silverling First Aid Kit. En uh, mijn uh, huis aan huis en huisblaadje. Dat is Quinte. Oh, is dat zo? <laughs> nee, die heeft ook nog een. Uh, hoe noemen we dat? Een nummer. Een nummer? Ja. Wordt dit dan? Dit is jouw geluid van jouw computer. Is dat zo? Ja, kut ding. Oh. oh, wacht, dan heb ik de livestream nog openstaan. dat klopt. Ja, nu zit het. Nou, mooi, zeg maar uit. Oké. Jij bent mijn huis en huisblaadje of eventueel mijn huis en huis DJ? Ja, dat klopt. Heel af en toe. Heel af en toe, zoals nu, daar dan. Um, nog even over de raadsvergaderingen, want ik maak natuurlijk een programma rondom de raadsvergaderingen. Dus ik moet het een beetje op dat thema houden. Mijn muziek lukt dat niet altijd, maar dan maakt niks uit. Daar zijn we nog jong voor. Um, nou, gisteren, zoals jullie weten, ging de raadsvergadering niet door. Of niet? Ja, is dat zo? Oh, dat klopt. Ja. Nee, gisteren ging je niet door. Heel nee, toevallig, dat komt dat mooi uit, want ik was ziek. Maar <laughs> dat komt natuurlijk ook omdat de vluchtelingen binnenkwamen in Nederland. Oei. Of tenminste in Zandvoort in de Sportal. Dus vandaag ging het ook niet door. En uh, ja, toen denk ze, nou dan doen we dat een dagje later. Dan is Jonas ook weer bezig. Jee! Wel zo netjes, zo vind ik. Maar is het tijd dat ik even een nummertje mag draaien eigenlijk? De, daarom ben je in mijn huis in huisblaadje. Nou, dat vind ik wel zo netjes. Nou, zal ik hem aankondigen? Ja, wat jij wil. Nee, dan doe ik een heel mooi uh, Jean, genre Je heen. weet wel hoe het nummer heet, toch? Ik weet het. Wacht, oh, gaan jullie eens met z'n tweeën praten? Twee seconden, dan komt alles goed. Gezellig. Okay. Nou, hoi. Hoi hoi Casper, dus hoezo ben jij hier eigenlijk? Vertel mij dat is. Vertel mij eens wat jouw ervaring is van Goedemorgen Eh Praatprogramma. Oké, oké. En voor de rest, wat vind je ervan? Vind je het leuk om op te bouwen, et cetera? Ja, dat is wel een Beetje variatie erin. Het gaat over de raadsvergadering. Daar gaat het niet om. Het gaat nu om mij. Ja, dat zien we wel. Nou Jonas, gooi jij eens wat inbrengen. Wat ben je aan het doen? Ik zal je al helemaal leuk vertellen. Ik ga er nu voor. Oké, okay. nou ga meemaken mensen Nou, kom maar op Alle luisteraars van CFM We zijn hier, we nu zijn komt hier horen uh... Jij kondigt hem straks aan Als jij, als ik je de Oké, okay. Jongens, dames en heren, jongens en meisjes ZFM in de avond Raadsvergaderingen Met z'n drieën, met het spookje Met het huis-in-huisblaadje En natuurlijk onze oude vertrouwde DJ Jonas Ik zeg jullie hier, we zitten bij We moeten even wachten, we zitten natuurlijk bij 106.9 106 ZfM. ZFM. En we hebben nu voor jou het mooiste nummer van de avond. En dat is door onze eigen huis-en-huisblaadje. Vertel hem maar, dat is... Imaginary door Brennan Hart. Live op ZFM natuurlijk. Wie All anders. Bij. 58 doen we niet aan. We create a new Reality sometimes nummer van de avond moeten we ja, onderbreken. Ja. Want ik hoor net dat onze vriendelijke vrienden weer zijn begonnen. Bij de raadsvergadering. Op CFM. Ze praat alleen zelf met de seconde zachter. Dat vind ik wel jammer. Maar we zijn er wel mee aan het Hier, luister verder naar onze raadsvergadering. Dus die versterking van die financiële positie, ja, dat moeten we dus nog verder versterken. En dat vraagt dus als we willen investeren in de toekomst van onze openbare ruimte, maar ook van onze samenleving, ja, dan moeten we dat echt nog meer duurzaam veilig stellen. Dus dat vraagt nog wel een structurele slag. Ja, en dan roepen sommige partijen kerntakendiscussie. Ik, Ik noem het altijd de keuzediscussie. Is daar wel bij belangrijk. Dus u zult keuzes moeten maken. Keuzes moeten maken van in hoeverre... niet van dat doen we niet meer of dat doen we wel. Eh, wel. Nee, u moet keuzes maken. Hoe gaan we het doen? Dus wat, wat wilt u bereiken... Hoe gaan we dat aanpakken en wat gaan we ervoor uitgeven? En dan komt natuurlijk wat doet de overheid, wat doet de samenleving, wat doet het bedrijfsleven? En daar, als we daar elkaar in zo'n keuze, kerntaken, discussie goed naar kijken... moeten we elke, bij elk punt waar we wat aan willen doen, moeten we dat elke keer scherper stellen. Een andere belangrijke keuze die we dit jaar, vorig jaar gaan maken... is rond die ambtelijke samenwerking. Niets doen is geen optie... Nee, dat, dat, dat, dat is allemaal duidelijk. We willen zelfstandig blijven. Dat heeft deze coalitie nadrukkelijk uitgesproken. En vanuit financieel perspectief... is, is die gewenste zelfstandigheid ook van belang. Want u bewaart het budgetten. U gaat over de planning en controle. En u gaat over het ambitieniveau. En u stelt de kaders vast. Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaat het kosten? Dat zal zo blijven, zolang wij zelfstandige gemeenten zijn. Daar hebben we wetgeving voor dat bepaalt niet de gemeente Haarlem. Niet de ambtenaren in Haarlem. Niet de wethouders in Haarlem. Dat bepaalt u als raad. En wij als college. En u controleert ons. moeten dat uitvoeren. En als we dat steeds duidelijk voor ogen hebben. Dan moet je ook lef hebben. Om dat aan te pakken. En we zitten nou eenmaal in een situatie. En dat, dat, dat kan ik u morgen ook nog toezenden. Van dat we hebben besloten in 2010 te bezuinigen. Een taakstelling te leggen. ...op deze organisatie. 12% ongeveer als je kijkt naar het bedrag... ...maar in aantal formatieplaatsen 22 FTE's. Dat terwijl het bestuurskrachtonderzoek al aangaf... ...dat we net op balans waren. Dus als u dan vervolgens dat doet... ...en vervolgens toch niet zijn we in staat geweest... ...om die efficiëntieslag in vorm van minder mensen te vertalen in aanpassing van organisatie en beleid... kom je op een punt waar we nu staan. De schuldvraag is niet aan de orde. De vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Dus, en daar zullen we met z'n allen en u ook... in uh, co-productie met elkaar verder op moeten ingaan. Maar vanuit financieel perspectief is het heel belangrijk... dat als we gaan verder gaan samenwerken met Halen... dat we die zelfstandigheid waarborgen... door die kracht te tonen over die budgetbewaking, planning, et cetera... Dat moet u zich voor ogen houden. En moet u moet de rol ook aanmeten. Dat u dat ook doet. En niet zeggen ja, maar we hebben het nu uit handen gegeven. Nee, wij moeten zelf lef tonen en kracht tonen. Dus ik roep u op daar goed over na te denken. Dan rond de transformatie en de ontwikkeling in het sociale domein. Dat is ook een van mijn belangrijkste portefeuilles naast financiën. Nou, 2016 wordt daar een zeer belangrijk jaar in. Er moet invulling gegeven worden... ...op dat zijn verder invulling. Uh, Na de overgang van de 3D's uh, van het Rijk naar de gemeente... ...is het dus fors bezuinigd. En we zullen dus door moeten ontwikkelen... ...om die intenties waar te maken. Want wat we willen is de zorg verbeteren... ...het meer omzien naar elkaar... ...de relatie met de zorgaanbieders zodanig aanpassen... ...dat dat ook gaat gebeuren... ...het inzetten van het maatschappelijk middenveld... ...de mantelzorgers en de vrijwilligers... Dus we moeten verbeteren, maar we zullen vooral innovatief aan de gang moeten. En dat beter op elkaar afstemmen. Ja, en dan de, de, de VVD die, die stelt dan, ja, ja, dat gaat toch allemaal nog niet zo slecht. En, en we komen budgetter wel uit met het een of ander. Ja, de bedragen die we vanuit het Rijk krijgen, en we zijn nadeelgemeente, die, die zijn wel positief. Maar aan de andere kant, Zandvoort is een vergrijsde gemeente. Dus wij hebben ook extra middelen nodig. En we zullen een aantal problemen, en de heer paat. Haalde dat al aan van, ja, wat doet u daar nu aan? Ja, die moeten we gaan aanpakken. Nou, wij als colleges zien met de transformatienoot in ons hand... dat het, het invoeren van het, het sociale wijkteam... want dat gaat niet over de regelgeving. Dat gaat over het in de wijk signaleren en het handelen naar. Dus vanuit het sociale wijkteam heb je dus, denk ik, ook veel meer griep... als je dat goed inzet op wat er in de wijk gebeurt en waar je je beleid eventueel moet aanpassen en bij moet bijsturen. Dus dat is mijn antwoord op de vraag van de heer Paap. Ja, we moeten zorgen dat dat versterkt. En wij denken dat onder andere het sociale wijkteam daar een goed instrument voor is. Dus wij zullen daar met z'n allen aan de gang gaan. U weet dat we daar de proces hebben opgestart. Er hebben al, trouwens dit jaar al, gesprekken plaatsgevonden. Dus wij zullen proberen zo snel mogelijk daar met de nodige informatie naar u toe te komen. Um, dan het uh, verder de, de financiële perspectieven benoemen. Hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? Ja, wij zullen nog verder onze organisatie moeten optimaliseren. En zoals ik het zie, en dan kijk ik dan onze samenwerking nu in het sociale domein met Haarlem. En dan loop ik maar vooruit op hetgeen wat er uit zo'n onderzoek moet komen. Maar wij constateren dat dat heel goed gaat. Dus u kijkt bijvoorbeeld, meneer Paap had het ook over de jeugdzorg. Ik ben blij dat wij met Haarlem optrekken op het gebied van de jeugdzorg. We hadden inderdaad een, een, een heel goede medewerker hier in dienst die dat deed. Maar dat, we hebben nu gewoon een team van vijf, zes mensen. En we zijn gewoon dus nu in staat om alles op te pakken. U vragen over de zorg die je over de, de jeugdzorg hebt. Bij de derde kwartaalrapportage die ik schat in met een twee weken bij u zal komen... wordt er uitgebreid rond de jeugdzorg met een notitie erbij van wat we allemaal hebben gedaan, hoe we het beter zijn met het optimaliseren van de CEG... en al die zaken die u ook noemt. Dus dan wordt u denk ik op uw wenken bediend en krijgt u een goed beeld. Daarnaast heeft er een maand geleden een KTO, een onderzoek plaatsgevonden... Het klanttevredenheidsonderzoek. Dat hebben we voor het eerst niet kwantitatief gedaan, maar kwalitatief. Dus daar hebben ronde tafels plaatsgevonden. Daar is ook de WMO-raad... of de Raad Sociaal Domein bij geweest... om juist dat op te halen. En we hebben er zelf vanuit Zalvo nog extra vragen aan toegevoegd... om op te halen van... waar zitten nou de knelpunten? En wat moeten we daaraan doen? Dus dat onderzoek, dat zijn ze nu aan het inventariseren. Ik ga ervan uit dat het zo rond... maar hang me er niet aan op. Aan het eind van het jaar, of misschien wel eerder dat het is... want dat heb ik nog niet gehoord. En dan hoop ik dat daar ook de dingen uitkomen... waardoor we een aantal... De fouten die nog in het systeem zitten... daardoor opgelost zouden kunnen worden. Niet te min. Als we het over maatwerk hebben... dan denk ik niet in regeltjes. Dan denk ik in oplossingen. En het, dus we zullen nog verder moeten kijken... naar hoe we met minder regelgeving... met meer maatwerk... en daar, dat kunnen realiseren. Nou, we zijn bezig bijvoorbeeld met een nood- en minimabeleid. Daar U weet dat ook in deze... u kunt het in de najaarsbeloog daar lezen dat wij stelkens, en dat is al jaren op het minimabeleid... niet dat bedrag uitgeven wat we daar ter beschikking hebben. Dus dan moet je nagaan denken, of ik geef het niet uit. We constateren dat er een aantal weefouten zijn. We willen meer maatwerk. Dus dan moeten we ook ons, proberen ons nek uit te steken... om daar dus meer mee te doen en meer geld aan uit te geven. Dus dat is in grote lijnen rond het sociale domein. Um, dan ga ik nu maar in op een aantal vragen die er zijn gesteld uh, op het, begin ik bij OPZ en dat hebben ook andere partijen aangehaald uh, de ontwikkelingen rond bedrijventrein Nieuw-Noord en het uh, bestemmingsplan u wenst meer snelheid nou dan heeft u bij deze wethouder, die is heel erg ongeduldig die wenst ook altijd meer snelheid maar dat gaat soms niet sneller als dat je soms wel eens wenst maar dat heeft in dit geval ook wel een reden. Want wij, wat wij proberen te doen... om meteen die slag te maken... niet alleen te denken in een bestemmingsplan... maar juist te denken in een bestemmingsplan... wat perspectief biedt voor de toekomst. Voor de economie van Zandvoort. Dus een bedrijventerrein waar perspectief in zit. Dat mensen zeggen van... Goh, ik wil in Zandvoort mijn bedrijf hebben. Of als Zandvoorter... wil ik mijn bedrijf in Zandvoort houden. Ik ben zelf het voorbeeld ervan. Ik heb nooit gedacht om in zand van mijn bedrijf te beginnen. Omdat er geen ruimte was en geen goede locatie. Dus we moeten dat zelf stimuleren als een overheid. En wij hebben gesprekken gehad ook met ondernemers. En dan, als dat er komt, dan ontstaat er meer. De aanpak is eh, dat we kijken naar deelgebieden. Dat we kijken naar vanuit het coalitieakkoord... Ook van wonen en werken te combineren. Dus, dus we denken aan gemengde, gemengde gebieden en we denken aan functiemenging. We denken aan gemengde gebieden waar wonen en werken mogelijk is. Maar ook aan uh, gemengde gebieden waar functiemenging mogelijk is. Dus waar het niet alleen gaat om bedrijven, maar misschien ook wel kleine detailhandel. Of bedrijven die een internetbedrijf zijn met een kleine verkooplocatie zodat er kwalitatief iets ontstaat. Nou, Daar zijn we over in gesprek. Onder andere natuurlijk met de KEI zijn we in gesprek over hun gebied voor woningbouw. We zijn in gesprek met Rijnland over het ABCTI. Dus we zijn wel diepte aan het investeren. En we zijn ook met de vereniging in gesprek. En de vereniging die, die, die, die, die, die wil meer snelheid. Nou, ik kan u vertellen over de planning. Het staat eigenlijk ook wel in de, beleids, de beleidsagenda. Daar staat dat eind van het volgend jaar bestemmingsplan klaar moet zijn. En deze maand, eind van deze maand, gaan we, hopen wij de nota van uitgangspunten in het uh, college te bespreken. Maar dan zal het een periode van acht weken nodig. Dus het zal waarschijnlijk in januari bij u in de raad, gemeenteraad, komen ter vaststelling. En ondertussen zijn we al aan het werk met de van. Bijvoorbeeld het uitzoeken van alle milieuaspecten die ermee zijn. Daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. Maar dat, dat, dat hebben we ook allemaal zijn we al aan het doen. Dus we zijn eigenlijk op meer fronten aan het schakelen. Het duurt lang, maar het komt er echt aan. Uh, dan naar de D66. De, de motie over de eigendommen. Ja, die, uh, die eigendommen uh, die, die staan al jaren in de begroting. Die 3 miljoen euro. Je moet de lijst er maar eens bij pakken. Maar dat, dat, lijkt al, dat lijkt allemaal heel veel en interessant. Maar ik zie er niet zoveel brood in. Dat we dat zomaar te gelden kunnen maken. Er veel woningen tussen, waar mensen wonen. Deze lijst is al vrij gedateerd. Dus mijn voorstel is, en dat is naar aanleiding van uw motie... het staat nog niet in de bestuursagenda... om een komend jaar een inventarisatie te doen... en te kijken wat nou daadwerkelijk mogelijk is. En ook dan gewoon eerlijk durven zeggen... dit is wel of niet mogelijk. Ik zie bijvoorbeeld staan... ik dacht dat hij eraf was... De elf tuinen op de professor Seemanstraat, 278.000 euro waard. Ja, dan denk ik van... Nou, dat kan je wel opschrijven. Maar kan je dat te gelden maken? Nou, dus er moet gewoon heel serieus naar gekeken worden. Van wat er van waard is. En dus ben ik ook wel bereid om te kijken van... Goh, is, dit, is dit wel daadwerkelijk de stille reserves? Of zitten we ons rijk te rekenen? Dus dan moeten we dat aanpassen. Ik zeg nu toe dat wij daar uh, volgend jaar... Uh, met die inventarisatie komen en dan kijken we ook meteen of er wel direct wel een aantal mogelijkheden zijn om zaken te regelen. Uh, sociaal stand voor de, de serieuze klachten oplossen. Nou, ik heb over het onderzoek aangegeven dat u over de jeugdzorg wordt bijgesproken, dat we met die transformatie bezig zijn. Sociaal wijkteam, dus wat, ik denk dat dat u wordt, denk ik, op uw wenken bediend. Maar. U moet ook de vinger aan de pols houden. En dat doen wij ook, want er is natuurlijk dagelijks contact. U hebt het contact, maar dat heb ik zelf ook, met, met maatschappelijk middenveld, met, met burgers. Dus als er wat is, u kunt mij altijd bellen. Want juist van de praktijk kunnen we veel leren. En ons ook ons voordeel mee doen. Um, dan ten aanzien van de beantwoording van de vragen. En dan heb ik het met name op de beantwoording van de vragen van de begroting. Um, het college is van mening dat de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft, goed heeft plaatsgevonden. Dat er vervolgens tijdens de commissievergadering ook met name naar de Partij voor de Arbeid allerlei toelichtingen zijn gegeven. Uitleg gegeven van waarom die reserves zo waren en hoe dat is toegelicht. Er zouden toen nog wat extra vragen gesteld worden, maar dat, dat is niet gelukt. Ik vind het allemaal niet erg. Ik zal proberen bij de behandeling nog een keer voor de derde keer uit te leggen. Maar ik heb het idee dat we het echt goed hebben uitgelegd. En natuurlijk zijn die beantwoordingen soms kort. Want als ik het met u moet gaan hebben over de, de reserves... Uh, die 250.000 euro. En ik verwijs vervolgens uh, naar de voorjaarsnota. Pagina 8, 9. En daar hebben we uh, pagina 8 onderin. Drie regels. Pagina 9 bovenin. Zeven regels leggen we het uit. En ik leg dat vervolgens in de commissie nog een keer mondeling uit. Ja, dan, dan denk ik dat het voor mij... Uh, ja, de derde keer ik niet veel anders kan vertellen. Als ik nee, een nee nee, nee, nee, nee, heb. nee, neem de toon. Dus maar ik kom daar nee, ik stond er de... geen interruptie. Ik, ik, ik, ik algemeen. ik kom algemeen, algemeen. Ik kom in een ik ik ga de derde Meneer Bluis heeft Nee, maar meneer ik kom Bluis maar heeft... ik geef alleen maar aan ik kom erop terug. Ik wil alleen maar zeggen dat dat de beantwoording in het college Maar u krijgt nog een keer antwoord van me. Ehm um, Gaat u afronden, meneer Bluis? Ga ik afronden, meneer Bluis. Ja, de, de, de, de VVD uh, die, over de, de reserves uh, en het afdekken van de uh, reserves uh, van parkeren. Hoe, waarom dat weg is gegaan. Ja, uh, wij vinden het een risico. En waarom vinden wij het een risico? Omdat de, de Raad een aantal jaren geleden de, de afdracht aan de exploitatie van 1,3 miljoen heeft teruggebracht naar een miljoen. En als ik kijk naar de afgelopen 3, 4 jaar... dan zie ik telkens dat de afdracht minimaal 1,2 miljoen kan zijn. Met andere woorden, het risico is beperkt. De kans is heel klein dat we onder die miljoen komen. En dan is het dus een gewoon normaal risico geworden. En daar heb je algemene reserve voor en een risicoparagraaf. Dus... Ja, ik heb daar een andere mening over. En ik denk dat dat ook is volgens het beleid wat wij vervolgens hebben, hebben vastgesteld. Nou, risico's van het sociale domein valt wel mee. Want ja, financieel is het dan al wel, wel een beetje in orde. Ja, dat is misschien het standpunt van het VVD, maar die deel ik absoluut niet. Want het gaat niet over de financiën, maar dat is bij VVD altijd leidend bij dit soort dingen misschien. Maar het gaat over wat goed is voor de burgers van Zandvoort. En als u weet hoeveel er gekort is door de, de Rijksoverheid en nog gekort gaat worden... dan hebben we wel degelijk een probleem op te En dan is het makkelijk te roepen van... en het is dan ongeveer gelijk. Nee, het moet stijgen. Want wij hebben meer mensen die oud worden... en we zouden eigenlijk meer geld moeten uitgeven om het goed te doen. Dus we hebben wel degelijk een probleem. En het probleem wordt alleen maar vergroot door de wijze waarop de Rijksoverheid het versnelt naar de gemeentes heeft gebracht. En de heer haalde dat al aan. Maar er zit, daar zit dus ook nog een ander probleem aan. Want het andere probleem... dat bent u ook van melding gemaakt... dat, dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat de gemeente Zandwoord... en vele gemeentes in Nederland... geen goed verklaring van de accountant zullen krijgen... omdat ze namelijk niet in staat zijn... om dat te regelen. Nou, dan ben ik weer blij dat ik met de gemeente Haarnem samenwerk. Want voor de jeugdzorg... dat heb ik u ook al toegezonden... voor de jeugdzorg hebben wij al een, een hele protocol in elkaar gedraaid om dat te verbeteren. En op dit moment wordt voor de WMO ook, er ook aangewerkt. En ik kan u zeggen, hetgene wat Haarlem voorbereidt... daar wordt in het land naar gekeken om dat over te nemen. Dus als u het over goede partners hebt, dan heeft u het, het over de partner Haarlem. Dus ik, dat wil ik u toch nog even, even meegeven. Um, dan ga ik nog even terug naar uh, de Partij van de Arbeid. Die... Uh, die stelt van ja, dat gebeurt toch ook veel niet. Aan de andere kant ben ik wel blij... met de positieve houding van de Partij van de Arbeid. En dat het dus, dus wat dat betreft... maar ik wil daar toch wat over kwijt. Uh, het verwijt feitelijk dat wij een aantal nota's... in het sociale domein... mantelzorg, vrijwilligers, gezondheidsbeleid... minimabeleid in 2014 niet hebben uitgevoerd. Ja, dan verbaast mij dat, want... In januari 2014 zijn er door het vorige college... en, en met goed een aantal beleidsstukken neergelegd rond jeugdzorg, rond de WMO, rond de participatie... als zijnde het nieuwe beleid voor de toekomst. Om dat in te vullen, om die transitie te regelen. En dan heb ik het nog geen eens over de transformatie. Dan is het een beetje raar dat je in 2014, als al die noten aflopen... die lopen dan een beetje ongelukkig af... Maar daar kan ook niemand wat aan doen... want in ene kregen wij van het Rijk dat erover. Dus het is ook niet verstandig... zou het geweest zijn... als we dan hardlopend in 2014... maar daar was echt geen tijd voor... want in 2014 waren we bezig... met de transitievoorbereiding... we hadden onze handen vol... niet alleen in Zandvoort, maar alle gemeentes. Dus het zou ook niet verstandig zijn... om die nota's dan hardlopend aan te gaan passen... terwijl je nog met een transitie bezig bent. Dus met andere woorden... ik denk dat het goed is geweest dat het zo is gegaan... Ik, had nog, ik heb dat nog teruggelezen. Ik denk dat heeft het college ook bewust niet genoemd. Want dat had bij de risico's moeten staan dan. Van de, er is ook een risiconota opgenomen. Dat had dan moeten staan van, ja, let u wel op gemeenteraad. In 2014 lopen die noten af. Wij hebben geen tijd gehad of genomen. En het lijkt ons verstandig om dat allemaal niet aan te passen. Dan vind ik het een beetje jammer dat dit college dat nu verweten wordt... Want ik denk dat het goed is dat we dat op hebben gehouden. Ten aanzien van uh, nood- gezondheidsbeleid heb ik u recentelijk geïnformeerd. Welke afspraken wij in regionaal verband met de GGD en met de gemeentes in de omgeving hebben gemaakt. Om vanuit een uh, regionaal beleid te komen tot een nota met lokale aanpassing. Ook daar is door vele gemeentes bewust voor gekozen. Omdat we gewoon in het veranderingstraject zaten. Zeker rond gezondheidszorg. En de drie-decentralisatie ligt een relatie die je met de transformatie verder moet doorzetten. Ik denk dat nood. ik ga afronden. Ja, ik dank u voor mooi. uw aandacht. En, uh, goed. Tijd. Ik ben over tijd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bluis. Dan is er de gelegenheid om vragen te stellen. Meneer Paap, u heeft bewust geen kroket of iets anders uh, genomen. <laughs> Gaat u vak? Nee, Voorzitter, blijft het plakken in geen heen of dat is lastig praten. Uh, voorzitter, uh, hoe gaat uh, uh, het college om met informatiesteun van GGZ? Hè? Daar is er is over ingesproken. Ik heb gevraagd: hè, nu, uh, wordt er naar gekeken hoe wordt er naar gekeken? Nou, dat soort instellingen, want die zijn heel belangrijk. En uh, uh, de aantal rechtszaken uh, over de WMO, daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Dank u wel, heer Ja, de, de, de rechtszaken, ik heb die vraag nog uitstaan in Haarlem. Uh, of in, bij, nee, in Zandvoort moet ik zeggen. In, in Zandvoort heb ik die uitstaan, neemt u mij niet kwalijk. En dan moet ik nog antwoord ja, op krijgen. He? Maar ik heb u al eerder geïnformeerd dat, dat, dat we rond de WMO hebben een aantal, aantal klachten hebben gehad. Ik, zie, ik zelf heb nog de laatste tijd weinig uh, de, gezien daarover, maar ik, u krijgt daar nog antwoord op. En de vragen. Er is een, heeft ondertussen al dat ik volgens mij op een gesprek plaatsgevonden. Dat gesprek wordt verder geïnventariseerd. Dat gaat over, met name over... De, wat, wat er binnen de AWBZ wel niet geregeld worden. Medische zorg... persoonlijke begeleiding... En, en hoe daarmee verder mee om te gaan. Dat is trouwens ook onderdeel van allerlei overleggen... die er met de zorgaanbieders plaatsvinden. En vaak zit er inderdaad bij die zorg, want dat is een van de problemen, bij die zorgaanbieders zijn het vaak de grotere partijen... die daar aan tafel zitten. En niet de particulieren. Dus daar moet wel wat meer aandacht denk ik voor komen... En dat, dat maar ik krijg daar nog verslag van. Dat wordt ook met u gedeeld. En dan kunnen wij samen kijken. Van, is dat voldoende? Of hebben we specifiek voor Zandvoort daar nog iets in te doen? Ja, en ik begrijp dat er een motie aankomt. Die juist over dat maatwerk en hoe daarmee omgaan. Daar, komen we, en daar komen we dan op terug. Meneer Bluis. Meneer Zandbergen. Dank u wel voorzitter. Allereerst een vraag aan u. Is het de bedoeling dat ik inga op het uh, verhaal van de heer Bluis? Of moet ik me beperken tot vragen? Uh, als u een kort aanloopje nodig heeft, want een aantal van uw collega's heeft dat ook nodig... dan is dat prima, maar ik stel wel voor dat u zich op tot vragen, tot vragen concentreert. Dan neem ik aan dat het betoog nog in de, bij de behandeling van de programma's aan de orde kan komen. Er komt nog een tweede termijn, ruimer, dat oh, komt tussen uw raad. Hoe heerlijk. Maar dan heb ik toch een, een, een vraag, want in mijn betoog heb ik uh, aangedrongen op een wat grotere uh, verscheidenheid van bedrijf op bedrijventerrein. Uit uw antwoord, want u heeft het over functiemenging... maak ik op dat u uh, dat met mij eens bent en ja. dat dat ook wel mogelijk is. Ja. Dat klopt. Dank u wel. Anderen nog een vraag? Meneer Kroonsberg, maar ik ga naar meneer Tonen, want die heeft geen kroket in zijn mond. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, allereerst uh, een ordezaak. Ik vind het uitermate merkwaardig dat de heer Bluis uh, door u uh, gewoon de gelegenheid krijgt, via u, om uh, in te gaan op zaken die ik nog niet heb uh, gevraagd. Omdat ik op uw verzoek bij mijn algemene beschouwingen heb gezegd dat ik een aantal zaken die wij hadden gevraagd bij de begrotingsbeantwoording, waarvan wij vonden dat die onvoldoende tot niet zijn beantwoord om daar terug te komen bij de behandeling van de begroting. En vervolgens laten we de heer Bluis vrolijk uitgebreid vertellen... dat hij het echt heel goed heeft uitgelegd in de commissie... dat wij dan waarschijnlijk een beetje dom zijn. Dat heeft hij niet gezegd, maar zo lees ik dat dan. En dan ook nog met daarachteraan. Met en u kon ook nog schriftelijk, aanvullend schriftelijk vragen stellen. Nou, en daar gaat het nou juist om. Juist door het stelselmatig achterwege blijven van adequate antwoorden... of überhaupt van antwoorden... ...zouden wij dus telkens opnieuw extra vragen moeten gaan stellen. En dat kan niet de bedoeling zijn. En daar gaat het mij om. En daarom wilde ik ook in mijn algemene beschouwing... ...maar dat doe ik dan dadelijk maar bij het doorlopen van de begroting... ...uitgebreid nog aan de orde stellen. Want er zijn een heleboel vragen gewoon niet beantwoord... ...of ze zijn beantwoord op een... Uh, ja, uh, uh, ja, ...op zo'n boerenfluitjes uh, antwoorden. Niet, niet, niet ingaan op datgene wat ik vraag. Uh, dat als eerste. In de tweede plaats, de regionale nota gezondheidsbeleid, meneer Bluis. U zegt van ja, maar ik heb toch laatst gezegd. Ja, dat klopt. Hij zou weer het najaar komen. Het is nu najaar. De winter is al bijna, het is bijna weer voorjaar. En we zien nog niks. Want dat was het er nou namelijk. De crux zat hem erin dat al eerder gezegd is zijn nood- nota lokaal gezondheidsbeleid. Want die heeft met die drie D's niks te maken. Die nota lokaal gezondheidsbeleid die had al lang gemaakt kunnen worden. Uh, natuurlijk zijn er raakvlakken, maar die hadden al gemaakt kunnen worden. Maar die moesten voor een deel ook wachten op de, nota, uh, de regionale nota, gezondheidsbeleid. En die zou er zijn, die is er niet. Dus u bent binnen de VHK tekortgeschoten. En u heeft geen nota, lokaal gezondheidsbeleid geproduceerd. Dus u bent hier ook tekortgeschoten. En dan is het denk ik, als u een aantal nota's noemt. Zeg van ja, die, heb ik, uh, die hebben wij niet uh, uitgevoerd, want we waren met die drie D's en daardoor et cetera, et cetera. Nee, dat doet er niet toe. Er moet aan gewerkt worden, want dat stond in de, dat stond in de, in de beleidsagenda. In de beleidsagenda 2013-4 stonden die nota's vermeld. En er is nooit bij het indienen van de, van de drie uh, voorstellen, de drie beleidsstukken van de decentralisatie gezegd. En daarom gaan wij die stukken niet doen. Dat is in januari in ieder geval. Nooit gezegd. En u heeft dat pas met uw bestuursagenda, zeer laat, was het na de maaltijd, heeft u gemeld dat u dat uitstelt. Dat is niet iets geweest van de anderen. En uw vraag is? En de vraag is, waarom heeft u dat dan niet aan de raad laten weten? Dank u wel, meneer Tadde. Meneer Bluis. Ja, ik, ik heb al proberen uit te leggen dat de, de bestuursagenda van het vorige college... Niet, niet de bestuursagenda is van dit college. Dus, dus, en we waren met een de 3 decentralisatie. Je kan toch niet nieuw beleid rond mantelzorg wil je formuleren... terwijl je nog in een transitie zit en vervolgens in de transformatie zien... dat we dat heel anders gaan aanpakken. En er was ook geen tijd voor. En wij hebben ook dat niet gemeld dat het erin zou blijven staan... In het, in het, u kunt uw overdragsdossier nog erop nalezen, kan ik er ook niks over terugvinden. Dus dan hadden we dat anders moeten aanpakken. Maar het, het kan toch niet zo zijn, als je midden in een hele veranderingproces. U zegt zelf een gigantisch veranderingproces. Dan ga je toch niet notities die in 2014 af. Want dan had er al in 2000. Als je dan in 2014 de nieuwe moet ingaan voor 2015. dan moet je er al heel veel werk vooraf aan verrichten. Maar. We weten nu pas hoe we het vrijwilligersbeleid willen gaan invoeren. De eigen kracht. We weten nu pas wat we bijdragen. We moeten nog afwachten wat het financieel vertaalt. Dus het heeft helemaal geen zin om allerlei nota's. We zijn niet een club die alleen maar notas produceert. We zullen eerst die transformatie... Goed, daar komt het in terug. En er is ook toegezegd dingen naar voren te halen. Dus ik denk dat het juist de, de juiste volgorde is. En dat er in het, dat het toevallig... U wist ook niet dat die nota's allemaal toevallig in 2014 aflopen... Dat, Ah, die moet je afvragen ja, dan is het of je de notas in 2014 laat aflopen op het moment dat er een nieuw college komt. Want ik denk dat je strategisch beter kan zeggen, die notas moeten of overlappen, want een nieuw college moet altijd inwerken. Ja, maar dat is het punt niet. Ik, en ik wist wel dat ze afliepen. Uh, er, zijn, er zijn drie uh, beleidstukken vastgesteld en in die beleidstukken stond verder aangegeven hoe het verder allemaal uitgewerkt ging worden. Dat had u dus gewoon kunnen doen, want dat staat al in die beleidstukken van januari. In die beleidstukken van januari staat, niet in, staat niets in over dat, er, dat er een, die, die notas opnieuw moesten vast worden. Daar staat alles in nee, over nee, hoe we de niet. transitie op jeugd, op WMO, op participatie... Gaan vormgeven. En dat Voorzitter. we daar een heel veel werk aan hebben. En dat, er, en dat staat niet in over nieuwe beleidsnotities van mantelzorg. Voorzitter, zoals gebruikelijk worden mijn woorden weer verdraaid. Want ik zeg dus niet dat dat er daarin had gestaan. Oh, dat zei u Dat die nota's veranderd, aangepast zouden aan moeten worden. Nee. Ik zei op basis van die nota's en het feit dat ze afliepen. had u gerust kunnen gaan werken nee, aan nieuwe zei nota's. Dat zei u. U zei dat, dat het erin stond. Dit is pingpong, inderdaad. Het is geen pingpongen. Ja, dit, dit is geen ping. Dit is. Geen vragen stellen meer. Dan ja. lijkt het effect pinkwommen te zijn. U heeft gelijk. Ik had het vervuldig moeten formuleren. Neem meneer Bluis. De discussie op dit onderwerp is beëindigd. Nog behoefte aan aanvullende vragen. Nou, ik heb nog over de volksgezondheid. Want ik heb echt een heel uitgebreid memo naar de raad gestuurd. Een, nog geen maand geleden. Goed, waarin iets is verteld over Bluijs, de, de reden van het, het regionaal. U heeft het verteld, heeft het verteld in een memo gestuurd. Dus okay. Punt gemaakt. Meneer Kroosberg, U wilde nog een vraag stellen. Ja, voorzitter. Um, het gaat over nu noord u, uh, u geeft aan dat het langer gaat duren dan u uh, verwacht en gedacht had. En uh, dat betreurt u natuurlijk. Dat, dat snap ik best. Maar zijn de belanghebbenden daar uh, ter degen van over uh, geïnformeerd? Is mijn vraag. Ja, ja, ik, uh, ik heb toevallig uh, van de week daar nog contact over gehad. En, en natuurlijk, zij willen het sneller. Maar het gaat niet sneller. En de, de beleids... Er is alles eerder een... Uh, een planning, een planning gezegd van het gaat die kant op. En dan zegt men ja, maar we willen het sneller. Ja, dan zegt we gaan we naar kijken. Nou, dan lukt dat niet. Nou, dan weet je hoe dat dan gaat. Dan kost het tijd. En dan wil men het toch sneller. Maar dat gaat gewoon niet klaar. En daar moet ik af en toe ook aan wennen. Als bedrijfsleven man. Want in het bedrijfsleven is het goed. Klant is koning. En daar gaan we gewoon. Maar zo overheid is, werkt anders. En ik moet er nog een beetje aan wennen. Dank u wel, dus mevrouw, ik ben mevrouw. soms wel eens te positief daarin. Ik kijk even rond. Nog behoefte aan een aanvullende vraag. We zijn inmiddels denk ik ook wel... Mooi door de tijd. Ja, vind ik Meneer Demmers, aarzelt u of zegt u nee laat maar. Nou, ik, ik zie het niet zo goed mogelijk laat dus hè. Het? het is tien voor elf. Oh, okay. Ik zijn er vijf minuten te laat. Goed. Dank u wel, meneer Bluis. Dank u wel. Harde Kuipers. Ik. Eh, want meneer Demmers stelt eigenlijk een ordevraag impliciet aan de orde. En het duurt even eh, voordat hij bij mij indaalt. Um, mijn idee is, maar ik zal u even meenemen, dat wij de drie portefeuillehouders hun um, datgene wat zij willen inbrengen laten vertellen, de vragen daarop concentreren en vervolgens schorsen. Dat betekent dat wij, als dat in goede orde gebeurt, zo rond kwart over elf kunnen schorsen. Dat is te laat? Goed. Maar ik peil even als u zegt we gaan nu schorsen, dat zou op zich kunnen. Ja? Ja. Ik, ik proef dat daar brede instemming voor is. Goed. Dat betekent dat wij nu gaan schorsen. Mag ik nog even uw aandacht? Ook voor de luisteraars thuis. Wij gaan nu schorsen. Dat betekent dat we morgen doorgaan met deze vergadering. Ik denk dat ik geen profeet ben als ik dan voorspel... dat de agenda die voor morgen staat vastgesteld... over ambtelijke samenwerking dan niet aan de orde gaat komen. Dat geloof ik echt niet. Gelet op de omvang van deze vergadering en het stadium... En, die, en het belang van het onderwerp dat we daar zorgvuldig over hebben. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid, maar dat beslissen we morgen, die vergadering wordt verdaagd. Maar ik hecht eraan om dat nu alvast met u te delen. Dan kunt u daarop anticiperen, maar dan weten inwoners dat ook. Ja? Eh, daarmee schors ik deze bijeenkomst. Ik dank u voor uw inbreng en ik wens u wel thuis. <tied> Ja, dat was de raadsvergadering van uh, ja, vandaag, van woensdag. Ik heb er helemaal geen zin meer in, vandaag nog even een nummertje. Het nummertje is van Calling for Peace van Sven Davids. Sven Davids is onlangs de gast bij ons geweest in de studio en uh, die heeft... Uh, wanneer was dat nou? Aanstaande zaterdag is dat. Die heeft een eigen concert in de Nozo in Heemskerk. Uh, er zijn nog genoeg kaarten te kopen aan de deur, dus als je zin hebt, ga er even naartoe. Het is uh, gepresenteerd door Charles Dijf, onze collega van de radio. Gezellig. Hier even uh, om een impressie van hem te krijgen. Calling for Peace met Swain Davis. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 differently Can't we try each other's eyes and see although we disagree we're family Why can't we disagree without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 Without word. Oh, wat zo'n mooi nummer, Quinten, vind, vind jij niet? Ik vind het niet uit, niet uit mijn ding. Dat maakt niet uit. Ja, dat was Sven Davids. Calling for peace. Ja. Nogmaals, hij staat er thuis in Nozum. En we hebben zo lang die raadsvergadering gehad. Ze zijn ermee gestopt. We gaan morgen weer verder. Maar weet je wat jullie dus ook al heel lang hebben gemist? Dat weet Quinten wel. Is dat zo? Ja, dat staat in mijn be in je beeldscherm. Het weer? Jullie hebben zo lang het weerbericht gemist. En dat is natuurlijk weer zoals altijd met mij. Jonas Parson altijd aan de hand. En dat betekent het weer van... van het weer? Het weer van... Uh, Woensdag 4 november om 22 uur 55, een beetje later dan gepland, maar er maakt niks uit. Uh, vannacht veel en soms het regen niet kouder dan 10 graadjes. Morgen weinig veranderingen, maar in het zuidoosten droog en regelmatig zon. Het wordt 13 graden op de Waddeilanden tot 17 graden in Brabant en Limburg. Ja. Vrijdag veel bewolking, soms de zon en vooral in de avond uit het westen regen. Met 15 tot 19 graden wordt het nog iets zachter. En Quinten, denk jij wat ik denk? Uh... Nee. Oké, okay, denk jij dat er file staan? Of tenminste, vertel jij ja, maar waar de file staan. Ongetwijfeld zal er ergens file staan, maar ik zie, okay. ik zie niks op mijn scherm. Het is 5 voor elf en dat betekent dat er geen file staan. Is dat zo? Ik meen alles. Talking loud, talking crazy. side Dit was David Chagetta, what I dit for love. Even snel. Ja, ik heb even de verkeerde knoppen gedrukt, jongens. Sorry, dit was het kortste nummer dat jullie ooit hebben gehoord van hem. Ik Yay. wil niet heel lullig zijn, maar we hebben zo'n leuke avond gehad, jongens. Ja. Ondanks dat het zo heel was. En ondanks dat ik er helemaal geen zin in had. Is het toch nog wat leuks geworden. Zal ik wat wel even stellen? Nou. Ik ben trots op jullie. Nou, tof. zeg niet Voor zover ik zie, hebben we nog 20 seconden. Nou, ja, dat klopt dus niet. Want op mij, ik heb nog iets langer. Ik heb nog twee minuten precies. Die klok... Uh, die... Die klok die jij er hebt, die klokt niet helemaal. Maar ja. dat maakt allemaal niks uit. Oké. Okay. Uh, de raadsvergaderingen, de agenda, daar waren ze niet mee eens. Morgen is er als het goed is weer een raadsvergadering. Is het goed als ik goed heb geluisterd, maar ik ben erbij. nog een beetje ziek, nog een beetje grieperig. Oké. Okay. Ik sluit straks met jullie af om 11 uur. En dan zal ik je wat leuk vertellen. Morgen om 12 uur ben ik de eerste die jullie weer via de radio. Yeah. Ik ben live op Zandvoortlust met Dolly Terpiering. Tussen 12 en 2 en om half 1 hoor je van mij en van Dolly natuurlijk een stukje informatie over de vluchtelingen in Zandvoort. Die Altijd tot zondag hier blijven. Want zondag daarna, dat is dus de 14e omhoog, dan moet de al vrijgemaakt worden. Wil je weten wat die vrijgemaakt worden? Dat vertelt de meer. Is dat zo? Ja, ik weet echt eigenlijk... niet. He het is gewoon een heel groot. Uh, hoe noem je dat? Ik moet wel heel veel dingen vertellen, maar ik weet. Wat zeg jij, Casper? Dit is de 15e zondag. Oké, okay, nou, dan is de 15e. Maar dan komt onze goede lieve Heiligman weer naar, Zand, naar Nederland toe. En ik naar Zandvoort natuurlijk. Want Sinterklaas gaat dan al, al, al onze kleine kindjes weer even blij maken. Dus ouders, kom op. Ga naar het stroom toe. Hij komt op het raadhuis. Hij komt om 12 uur als het goed is aan. Ik weet niet of ik het goed zeg. Om 12 uur komt hij op het strand aan. Ik zeg jullie bedankt voor de raadsvergaderingen. We hebben nog 45 seconden op de klok zitten. Hier heb je nog een klein stukje. Endem Lambert, Ghost Town. En niet te vergeten, je blijft op Zfm zitten. Ziekel kanaal 40, blijft zo mooi om te zeggen. Keep je Engelem in last night in my dreams walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter.